Twee uur aan Thijssen met het NOS-journaal. Prins William heeft na de geboorte van zijn zoon laten weten... dat hij en zijn vrouw Kate niet gelukkiger kunnen zijn. Prins Charles zei dat hij dolgelukkig is met de geboorte van zijn kleinzoon. En de Britse premier Cameron sprak van een ontzettend belangrijk moment... voor Groot-Brittannië. Uit het buitenland komen felicitaties binnen. Zo heeft onder meer de Amerikaanse president Obama laten weten... dat hij en zijn vrouw de kerstverse ouders en kind... alle geluk van de wereld toewensen.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 De topfunctionaris zegt dat ze is overweldigd door het lijden van de kinderen en waarschuwde tegelijkertijd dat de strijdende partijen worden vervolgd voor de vreedheden tegen minderjarigen. De VN-gezant vreest dat een hele generatie woedend en analfabetisch opgroeit. Naast het extreme geweld waar kinderen getuigen van zijn, worden ze ook geronseld als kindsoldaat door strijdende partijen.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 GroenLinks wil dat het kabinet protest aantekent bij Rusland tegen de behandeling van vier Nederlanders in Moermansk. De vier, onder wie een GroenLinks-raadslid uit Groningen, maakten in Moermansk een documentaire over homoseksualiteit en werden verdacht van het maken van homopropaganda. Dat is strafbaar in Rusland. Het weer, het is een zwoele nacht met minima tegen de ochtend pas van 17 graden. Overdag opnieuw tropisch warm met flink wat zon, het wordt 30 tot 33 graden, later is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Ja, nacht. U luistert naar Dit is de Nacht. Uh, mijn naam is Saskia Weerstand. Ja, ik wachtte nog even tot mijn naam kwam, maar uh, die kwam niet. Dus vandaar, ik ben Saskia Weerstand. En uh, ja, leuk dat u luistert. Uh, we gaan het vannacht over heel veel verschillende dingen hebben. We gaan we het later deze nacht hebben over ziek zijn... Iedereen is wel eens ziek. Ja, en dan kom je bij de dokter. En vroeger wist je dan gewoon niks. Dan ging je gewoon naar de dokter met wat je had. Maar tegenwoordig zoeken we heel veel dingen op internet al. Dus eigenlijk zijn we een soort medisch expert geworden. Nou, daar gaan we het later vannacht over hebben. Ik heb ook live muziek. Maar eerst gaan we het hierover hebben. <truimert> Ja, dat klinkt enigszins chaotisch, dat kan het ook wel zijn. Afgelopen weekend is een 81-jarige vrouw in Scheveningen van de Pier uh, gaan bungee jumpen. 81 jaar oud. Ja, ik, ik maak geen grapje. Uh, dat deed zij, omdat ze dat graag nog een keer wou doen. Maar dat hoort eigenlijk een beetje bij vakantieovermoed. En dan nou denkt u misschien, wat is dat nou vakantieovermoed? Nou, dat is eigenlijk dat je dingen gaat doen in het buitenland die je eigenlijk normaal helemaal niet zou doen. Dat je een soort van grensverleggend wordt als je op vakantie bent... of als je in de zon zit of heel veel vrije tijd hebt... en dat je ineens allemaal dingen gaat proberen of, of doen... die ja, misschien helemaal niet zo heel goed voor je zijn. Bijvoorbeeld zo'n lange wandeltocht maken... waarbij de blaren op je benen staan en dat je denkt... oh-oh, dat had ik eigenlijk helemaal niet moeten doen. Of zoals Egbert-Jan Weber net zei, gaan surfen urenlang... en dan de blaren op je gezicht. Ja, dingen die je misschien normaal gesproken uh, niet helemaal zou doen... maar nu wel... Uh, ik ben net terug van vakantie. Echt, uh, het zand zit nog in mijn haar, volgens mij, van Zuid-Frankrijk. En daar heb ik ook weer echt allemaal dingen gedaan... die ik eigenlijk helemaal niet zou doen. Maar ik ben op zoek naar uw grensverleggende verhalen. Dus u mag bellen vannacht met een verhaal waarvan u zegt... nou, ik was toen op vakantie. En toen, nou, dat soort verhalen wil ik heel graag horen. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer van, de, uh, van Radio 1. Dus u mag ons bellen 0800-1121. U kunt ook mailen nacht.eo.nl. Dat is ons e-mailadres. Dus heldhaftige verhalen over uw vakantiedingen. Wat u daar in het buitenland al allemaal niet heeft meegemaakt. En dan gaan we eerst naar muziek van Bob Marley. Get up, stand up. Stand up for your right. I know you don't know what life is really worth It's a all that needs a school Marley, get up, stand up. Dus als u nog in bed lag, dan uh, was dat een oproepje. Hè? Ga er maar gasten naast staan. Ja, vakantie over Daar gaan we het vannacht over hebben. Dus dingen die u op vakantie heeft gedaan... waarvan u eigenlijk zegt... Dat was misschien wel niet heel erg handig. Maar achteraf heeft het me wel een hele mooie ervaring opgeleverd. Ja, zoals die vrouw van 81, die ging bungeejumpen. Nou, ik heb haar verhaal gelezen en ze was ontzettend blij. Ik heb haar natuurlijk geprobeerd te bellen, maar uh, ze was eventjes media -moe. Ja, 81 jaar oud, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat je er dan op een gegeven moment wel eventjes uh, klaar mee bent. Maar ja, wellicht heeft hij ook van die uh, spannende dingen meegemaakt. Ik ben net terug van een uh, hele leuke vakantie ook. Zuid-Frankrijk ben ik geweest. En daar ben ik ook weer een beetje in de de val van vakantie over moet gestapt. Ik ben bijvoorbeeld gaan... een uh, uh, soort van raften op een, op een rivier. En uh, het enige wat ik kon denken... tijdens die tour... duurde vier uren. En uh, de gids had gezegd... na twee uur ongeveer kom je bij een waterval. <lacht> en ik heb dus eigenlijk twee uur lang... zo op, op mijn vinger gebeten van... oh nee, over twee uur kom ik bij de waterval. En dan op een gegeven moment was het... over anderhalf uur bij de waterval. En nou ja, dus... Ik heb er eigenlijk weinig van genoten. Vooral gedacht: oh help, die waterval komt eraan. Maar uiteindelijk was dat wel heel erg vet. We gingen van de waterval af met kano en al. Uh, uh, sloegen wel om beneden. Dat is dan een risico van het vak. Waar ook ongeveer eens de enige kano die omsloeg. Maar uh, ja, wel een hele ervaring rijker. Maar ik zou dat hier in Nederland bijvoorbeeld nooit doen. Dat, dat, dat gebeurde daar gewoon. En dacht ik: ja, dat moet ik dan maar gaan doen. Um, dus ja, dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. En u mag ook bellen met uw voorbeelden. 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer. Dus u mag ons bellen. Uw vakantieverhalen. Uh, uw spannende uh, dingen die je op vakantie heeft gedaan. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben uh, ook nog gaan surfen deze vakantie. Nou, uh, geloof mij dat is golfsurfen dan, dat je dan met ontzettend bruine benen... maar hele blauwe knieën terugkomt. Dus dat was ook misschien wel een heel klein stukje overmoed van mij. Maar ik ben heel erg benieuwd wat u allemaal heeft meegemaakt. En uh, ja, we gaan ook straks nog even bellen met een mevrouw... die alles weet over het watlopen. Want dat schijnt ook niet zonder risico's te zijn. En uh, als het goed is, heb ik ook iemand aan de telefoon. Goedenavond. Ja. ja. Hi Gerard. Gerard. Gerard, kijk, kijk, Gerard. Hey, jij hebt ook een uh, spannend verhaal, want waar ben jij geweest? Corsica was mijn tweede vaderland, heel lang. Ja. En op een gegeven moment toen zou ik daar receptionist worden bij camping. En dat waren, dat waren twee bazen. De ene baas was een heel aardige man. En de andere baas was een minder aardige man. Okay. Het ene, ene jaar deed dus de, de, de, de lieve baas die deed de camping. Mm -hmm. En het andere jaar was de andere. En ik uh, had zodanig geregeld dat ik tijdens het, uh, het werk van de, de, die goede baas... dat ik dan uh, daar receptie zou doen. Mm -hmm. Dat leek me wel verstandig. Dus nou, dat begon eigenlijk heel leuk. Uh, ik mocht dus in de receptie uh, zitten. En er uh, was nog een collega uit Frankrijk. En dat was eigenlijk heel gezellig de eerste paar dagen, maar toen werd die man die werd ziek, die baas, die patron die werd ziek. Ja. Yeah. En toen kwam zijn broer. En dat was eigenlijk veel minder leuk. Uh-oh. Ja, ik had mijn stoel buiten gezet. Ja. Yeah. En dat meisje deed het eigenlijk nooit goed in zijn ogen. Die ging elke avond huilend naar, naar de caravan Oh. En op een gegeven moment, ik had die stoel buiten gezet uit de receptie, want ik denk ik zet hem maar buiten en dan uh, zit ik lekker een beetje in de zon en dan kan ik toch die auto's beter binnen zien komen, ook. Dus ja, wat probleem, problem? Hey? En uh, toen kwam die man, die kwam naar me toe en zei... als je nog één keer mijn stoel hier buiten zet, dan hak ik je kopper af. Oh, zo? En, letterlijk in het Frans, weet je. Nou <laughs> ja. ja, goed, kost zijn heet gebakken, ik wist het, maar dit vond ik eigenlijk gewoon ook mede het verhaal van wat ik meemaakte met het meisje. Ja. Ik denk, nee, Gerard, dit ga jij niet langer doen. Nee. Dus en hoe lang heb je op... daar gezeten dan, in totaal, op Corsica? <laughs> nou, ik zeg al, Corsica was mijn tweede vaderland En ik mm -hmm. had, naast die capping had ik mijn eigen atelier. Dus ik denk, ja, ik ga dat gewoon doen. Ja. Maar dat mislukte eigenlijk. De eerste, of de eerste paar dagen was het, uh, was het leuk. En toen kwam die man. En toen was het over. Ja. Ja, maar goed, ik had dus geen geld verdiend uh, dat jaar. Want ik had dus echt. Ja, ik had er helemaal op gerekend dat ik dat seizoen daar op die camping Rupion dat ik daar zou werken. Ja, maar toen was het niet en, zo leuk, dus toen stopte hij er eerder mee. Ja, gelukkig ja. had ik me dat dus ik ben dan schilder, en ik was toen ook al schilder. Maar ik had geen geld, ik had geen inkomen, want ik had, ik had gedacht, ja... Ik kan al een, een duizend of, of, of zes, zeven kan ik verdienen, makkelijk, weet je. Ja. ja, en dat is dus niet gelukt, dus ik had helemaal niets. ik denk, nou... En, toen, ja, ik ben nogal iemand die het nogal durft te experimenteren. En ik heb nogal wat uh, verschillende beroepen gehad ook. Maar een van mijn onderdelen waar ik altijd eigenlijk heb gewild... is een tijd de woestijn intrekken. Oh, nou, dat is ook wel eens geval dat je gevalletje overmoed, denk ik. Of, of zie ik dat verkeerd? <laughs> of uh, was je goed voorbereid? Jawel, jawel. Nou, niet in die zin dat ik het, uh, dat ik het toen van plan was om het toe te doen. Maar ik had wel heel veel boeken gelezen over vasten en zo. Oké, okay. dus je was er wel een beetje ik, voorbereid? Ja, dus ik wilde het eigenlijk combineren met niet eten. Ja. Dus dat wordt helemaal heftig als het dan warm is. Want Korsika was vrij warm. In ja. Het, dus het voordeel van dat het warm is... Kijk, als je gaat vasten en het is koud temperatuur, koud klimaat, is in Nederland... Dan ben je dus helemaal koude voeten na een aantal dagen. En je wordt helemaal koud en zo. Maar daar heb je daar af van, dacht ik, in de warmte. Nee. Maar, dus ik had toen besloten... Nou ja, denk, ik neem mijn aquarelspullen mee... En ik ga gewoon ergens, ja, je hebt de desert des zo in het noorden van Corsica. Yeah. Maar je had, ik had vlak daarbij, bij die camping, had je ook een heel stil en een, een, een, echt een verlaten gebied. Bij Vergië juist. dat. En uh, ja, ik denk, dat trek ik gewoon in. Yeah. En dan zie ik wel. Dus helemaal, jezelf, helemaal alleen ook echt? Helemaal, uh, helemaal, uh, helemaal, cel, helemaal cel. Helemaal echt zonder mensen. Ik wil dus bewust geen mensen zien. En ik ben dus dan ook wel christen, dus ik wilde eigenlijk gewoon een beetje... <laughs> ja, het was natuurlijk wel overmoedig, maar ik wilde gewoon Ja, Jezus, 40 dagen was dus. Mozes. Ik wilde dat gewoon, ook een gedeelte door. ik dat gewoon beproeven wat het ja. is om... Eens dus kijken uh, hoe dat vol, of dat vol te houden is, zeg maar, zo in de woestijn, in je upje. Ja, en toen ja. heb ik dus een aantal, aantal flessen water gekocht. Hey? Dus uh, ik zal maar zeggen anderhalf liter water per dag. Dus ik had een pakket van zes... Uh, Flessen anderhalf liter water. Ik denk, nou heb ik in ieder geval voor tien dagen voorlopig al genoeg. Ja. En ik had ook alleen citroen erbij genomen. Want ik vond water met citroen, dat vond ik dan de limit. Ja, lekker verfrissend. Ja. ja, ja. Nou, ik heb het geweten. Ik ben even jouw naam kwijt, sorry. Saskia. Saskia. Nou, ik heb het geweten, Saskia. Het is de ervaring geworden van mijn leven. Echt, Echt waar? waar? Ja, ik, ik, ik kan nu, nu nog steeds terugvallen op die, er, op die ervaring. Dus daar heeft je eigenlijk een, een rijker mens gemaakt. Oeh, enorm. De eerste drie dagen, dat ging goed en ik kon lekker aquarelleren. Ik uh -huh. pak mijn tekenblok en dat ging redelijk goed. Maar dan, na drie dagen, ik ben niet zo vet van mezelf, dus je gaat enorm afvallen. Tenminste, ja. Bij mij kan een redelijk snelle verbranding. En ik heb ook een dagboek bijgehouden. Ik denk dat ik er al een keer een boek over ga schrijven, want het is zo'n bizarre ervaring geworden. Maar, maar hoe lang ben... heb je het uiteindelijk volgehouden dan? Nou, dat was heel bijzonder. Ik wilde dus ook bevestigen dat ik zou mogen stoppen. Ja. En een uh, bevestiging van boven dan. Hè. Dus ik heb, uh, na twintig dagen, dat was echt heel bizar. Want ik, ik kon toen overdag kon ik niet lopen. Mijn armen waren toen, mijn benen waren toen net zo dik als nu, mijn armen. Yeah. Dus ik kon overdag als de zon scheen, dan was het heel warm. En dan kon ik dus niet in de zon zijn, want dan werd ik gewoon helemaal niet goed. Dus ik moest gewoon blijven liggen in de schaduw. Om vijf uur, rond een uur of vijf, als de zon wat ging dalen. Dan kon ik mijn stok, uh, want ik had de stok op een gegeven moment gepakt. Ik ingekerft, eigenlijk ingekerfd. Hey, want je verveelt je, je, je niet, maar je hebt alle tijd. Je hebt ja. tijd om te denken. Maar na tien dagen kon je ook niet meer bidden. Je kon gewoon helemaal niks meer. Weet je, dat was gewoon helemaal. En uiteindelijk, na twintig dagen, kreeg ik de bevestiging. Toen heb ik een waterslang. Dus dat is allemaal werkelijk gebeurd. Ja. Een waterslang van wel zes meter. Nou, zes meter is veel. Maar wel een meter of vier. Voor mij, die, die, die kronkelde zo over de rotsen. En die gleed zo het water in. En yes, dat is het moment om te stoppen, weet je. Dat was voor jou een uh, bevestiging, je mag weer naar ja, huis. Ja. ja, die was weg. Nou, Maar dan krijg je dus, daarna, kijk, op het moment, dat was echt, ik heb toen ervaren dat een mens niet leeft van brood alleen. Dus je krijgt een geestelijk, word je eigenlijk, heel sterk. Heel mm -hmm. sterk. Want ik wist, als ik toen, toen ik uit de woestijn kwam, toen wist ik gewoon, dat was op mijn meditatie, mm. hey, ik wist toen, ik had dus ook al een periode gehad, bijvoorbeeld, bepaald, ik had nog altijd last van mijn darmen. Ik voelde toen op een gegeven moment alsof er een chirurgisch mes in mijn lijf ging, waardoor dat het ook wegging. Gewoon ja. die kwaal, die was... En naderhand heb ik ook nooit meer last gehad van mijn darmen. Oké, okay. dus die tijd succes. is heel, heel waardevol voor je eigenlijk. Ja, maar je was de de natuurlijk de wel goed voorbereid, dus eigenlijk is het... Ja, het is natuurlijk wel een heel mooi verhaal, maar het was niet heel overmoedig, want je was heel goed voorbereid eigenlijk met je water ja, en, en geestelijk. Ja, maar, als je, ja, maar als je het nog nooit gedaan hebt en je gaat dan twintig dagen ja, dat niet was... eten, ja, okay. dat is, dan <laughs> heb je echt crisismomenten van ga ik dit redden? Want ja, ja, ja, ja. Je ligt daar en je bent, je bent dan niet uitgedroogd en ik kan natuurlijk genoeg drinken bij. En wat gebeurde? Ik werd s'nachts wakker ja. en ik hoorde dus kinderen huilen. Okay. Dus je moet ook al uitkijken dat die hallucineren, maar ik denk hallucineren ik nou? Ja, want dat gebeurt. Ja, dat kan ook inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja het is dus bekend van mensen die overmoedig zijn en die ultramarathonlopers zijn of ultralopers die 300 kilometer uh, lopen, dus ja. lopen zonder te stoppen. Die gaan ook hallucineren. Ik denk, oh. Ja, dat, dat, kan, zal, ook ja, dat kan ook, ja, ook, ook nog. Ja, ja, ja, ja. Maar dat kwam steeds dichterbij dat geluid van die huilende kinderen. Ik denk, wat is dit? Ja. En op een gegeven moment hoorde ik niet alleen dat dat huilende geluid, maar hoorde ik ook het knorren. En het, het snuffelen en het uh, van, van, van, het was een, een moeder-everzwijn met yeah. dat jongen. Oh. Die denkt, wow, Gerard, nou moet je uitkijken, want een moeder zijn met een yeah. jongen. Ja, dat is gevaarlijk. Oeh, dat is levensgevaarlijk. Ja. Yeah. Dus ik, had, ik hield mezelf heel snel, ja, ik kon en die lopen. Dus ja, ik denk, nou, ja, ga alsjeblieft voorbij. <laughs> maar dat was niet het eerste. De volgende dag mm -hmm. was ik dus, had ik, was ik door mijn water heen. Ik denk, nou moet ik toch even naar, er uh, was een campingwinkel daar in de buurt. Dus ik ga water halen, weer nieuwe zetflessen. En die mensen, die, die bekken, die vielen gewoon open. Die denken, maar komt daar voor de schraminkel aan, weet je mm. wel, met de stok. Yeah. En ja, ik kon water halen, mijn ogen die pelden waarschijnlijk helemaal uit. Maar goed, maakt niet uit, ik heb dat gewoon gehaald. Yeah. En toen hoorde ik dat het dus een torro, een, een, een stier was... Jo. die alle, ruiten, alle voorruiten van de auto bij de camping had uitgestoten. Oeh, en die had ik jij denk, gehoord. Het oh, zit, ja. zit toch gevaar. Dus wat gebeurt, ik ga weer terug naar mijn meditatieplekje s nachts... En wat gebeurt er s'avonds? Daar komt meneer Torro op naar beneden met zijn dames. Oeh. En die komen ongeveer 50 meter naast mij... met die grote, zwart, met die grote zwarte lijf, met die grote horens, yeah. gaat hij naar beneden. Dus ik denk, als hij mij ziet... Ja, dan, dan ben je de sjaak. Je... Ja, <laughs> ja, nou ja, goed. Dat is niet gebeurd. Maar er nee. ja, zijn kleine dingetjes die dan, die dan zo avontuurlijk zijn... ook binnen dat, de meditatie. Yeah. Toen ging ik dus... Toen ging ik dus uit de woestijn. Ja, we, moet, we moeten het zo wel afgaan, ja, af, hoor. Uh, ja. ik, ik, ik wist toen, als er nu iemand doodt, of weet ik veel ernstig ziek langs de kant en ik raak die aan. Nou, nu heb ik dat gewoon, want je komt dan in de bewoonde wereld, ga je weer eten, bla bla, en dan is dat ja. Ik wist gewoon, dit, dan gaat iemand gereden. Maar ik kom dus in de bewoonde wereld, kom ik in de supermarkt. Met yeah. allemaal uitspruilende winkelwagens en allemaal Met die mensen. Ik ben blij dat je banaan hebt, weet je Oh, ja, ja, ja. Dus, dus het heeft banaan. wel even je blik op de wereld over even veranderd. Ja, maar dit ja. is een ervaring geweest. Die zal ik nooit vergeten in nee. mijn leven. En ik leef sowieso al bijzonder, want ik leef mijn paard te door het land. Oh. Dus dat is, daar kan ik altijd op terugvallen, weet je. Ja. En eigenlijk nou. de, de zoektocht naar gerechtigheid heeft daar ook mee te maken. Maar het was wel ja. overmoedig, dus, want ik had het nog nooit gedaan. Nee, nou, Shira, ik vind, ik vind het een mooi verhaal. Bedankt. Graag gedaan, Ja, en andere mensen mogen natuurlijk gewoon bellen met hun verhalen over Overmoed in het buitenland. 0800 1121. Uw verhalen zijn uh, welkom. Dus wat heeft u wel eens gedaan in het buitenland? Wat eigenlijk misschien toch iets te spannend voor u was? Ik ben benieuwd. Worries do the same singing. And you feel the bones in the people's heights. You carry a love to the question you ask, you shine so bright like a satellite tonight. And you get what you're made for. A world full of wonder. A sunrise every day. A sunrise, every day.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 A gift got from something and we're gone Everyday van Men Friday. Ja en uh, de, we gaan ze dan meteen nog even verder kletsen over dat hele uh, ja, overmoed op vakantie. Want uh, zo is er natuurlijk ook een, uh, uh, een ja hier in Nederland ook van alles te doen zeg maar. Uh, dingen die voor ons misschien heel simpel lijken, maar waar ook nog wel een beetje risico's aan zitten. En dan heb ik het bijvoorbeeld over wat lopen. Ja en ik heb aan de telefoon Anita Klont. Goede Ja, goedenacht. Ja, wat lopen? Uh, is dat ook echt iets waarbij we... Uh, ja, goed getraind moeten zijn of iets? Nou, goed getraind... is, uh, is niet het belangrijkste... maar wel goed voorbereid. Want uh, wat lopen is natuurlijk een uh, sport. zeg maar Een soort vakantiesport. Ja. Um, waar je dan... Uh, wel de goede schoenen aan moet. En uh, korte broek aan moet. Mm het -hmm. gaat een stuk uh, door het water... en door de blubber. Echt uh, oer-Hollands. En uh, als je dat dan de verkeerde kleren aan hebt, je trekt bijvoorbeeld laarzen aan met een uh, spijkerbroek. Mm -hmm. Dan gaat dat niet uh, goed, zeg maar. Dan lopen de laarzen vol en je, in je broek gaat schuren. Oké. Okay. Dus ja, belangrijke kleding. Ja, geen goede kleding is te halve werk alvast. Oké, okay. dus je moet wel een beetje goed voorbereid zijn, zeg maar. Precies, maar wat ja. voor mensen komen er dan soms bij jou aan dat jij denkt, oh gevalletje oh, geval het je over moet? Uh, nou, geval het je over moet, <laughs> in de gekste die ik ooit heb gezien, was... Toevallig geen Nederlander, maar een Belgische meneer. En die had zich helemaal gehezen in een soort ja, uh, pak, van een soort regenpak... met laarzen er alvast aan, zeg maar. Oh echt? Heel op de biel gezicht. Die dacht dat jullie dat... gingen zwemmen naar de overkant. <laughs> ja, ik weet niet, maar ik heb wel foto's van gemaakt. <laughs> en, en, maar dat soort mensen die komen daar, moet je ze dan wegsturen? Of, of ja... Ja, nou vaak zijn wij natuurlijk wel voorbereid dat mensen niet goed voorbereid zijn. Mm -hmm. Dus dan hebben wij een winkeltje in Pieterburen waar de mensen zich moeten aanmelden en daar zijn dan last minute nog korte broeken, eh, schoenen, eh, nou ja, hè, alles wat je nodig bent om toch een goede watloopoutfit outfit te hebben, ja. kunnen ze bij ons nog aanschaffen tegen een zacht prijsje. Oké, okay. en moet je dan ook een beetje fit zijn voor watlopen? Uh, want je kan natuurlijk halverwege niet zeggen ik stop ermee, want ja, als het dan nee. weer vloed wordt dan... Uh... Ja, nee, je moet inderdaad wel uh, gewoon doorlopen. Uh, fit. Ja, uh, je moet gewoon eigenlijk in een goede conditie zijn. Als je heel zwaar bent of uh, nou ja, uh, nooit iets doet. Mm -hmm. Dan valt het je vaak nog vies tegen. Want het is toch wel een sportieve onderneming. En uh, je loopt ongeveer acht kilometer. En uh, nou ja, dat, dat moet je wel gewoon kunnen doen. Maar ja. mensen die gewoon op kantoor werken en een beetje snoepjes eten. Ja. Die uh, valt het soms nog vies tegen. En ook wat vaak gebeurt is dat mensen toch wel... De volgende dag, als ze wakker worden bij ons in het hotel, enorme spierpijn hebben. Ja, dat zal ongetwijfeld zijn. Maar acht kilometer, want het loopt natuurlijk ook niet normaal. Want je loopt nee. natuurlijk een beetje drassig en ja, dan gebruik je weer andere spieren misschien. En is het toch wel wat vermoeiender dan de, de gewone acht kilometer. Ja, klopt. Ja. En heb je wel eens meegemaakt? Mensen halverwege zeiden, ik, ik kan niet meer. <laughs> ik blijf nee. hier staan. Ja, er zijn wel mensen eerder teruggekomen. Dan ja, zijn er natuurlijk altijd meerdere gidsen aanwezig. Oké. Als iemand gewoon echt niet meer kan... Ja. Ja, dan, dan gaan ze wel terug. Ja, ja precies. Persoon, okay. ja. Maar vaak hebben de gidsen hebben daar natuurlijk ook wel een beetje over voor. Mm -hmm. Dus dan houden die mensen dan wel wat extra in de gaten... Ja. Maar ja, het moet wel leuk zijn dus voor de mensen natuurlijk als je huilend op het water rondwandelt. Ja. Dan, uh, <laughs> nee, dan is de ervaring is er dan in, dan nee. Dan ook. Mee. Nee, daar wordt het niet leuker van. Hè? Anita, heb jij zelf ook wel eens uh, op vakantie iets gedaan waarvan je eigenlijk denkt: oeh, dat was eigenlijk ook wel een beetje spannend? Of was ik misschien niet zo goed op voorbereid? Hmm. Ja, ik ga niet zo vaak op vakantie. Oh, echt? Jij woont gewoon in Pieterburen? Dat is natuurlijk ja. al vakantie dan. Ja. Dat is wel. Ja, dan hoef je ook eigenlijk helemaal niet meer weg natuurlijk. Nee, ik kan me niet echt heugen. Ik weet alleen wel dat ik een keer echt was waar het heel warm was. Ja, dat is nu natuurlijk ook hier. Maar ja. dat je dan daar niet goed op voorbereid bent. Oh ja. Dat je een beetje oververhit raakt, zoiets. Ja, maar, ja, ja, dat je een beetje bevangen wordt eigenlijk door de warmte. Dat, dat, ja. Uh, ja. Nee, dat is wel herkenbaar inderdaad. Daar zijn ja. wij Nederlanders niet echt voor gemaakt. Hè? Dat merken we nee. wel weer met deze dagen. Ja, het is hier geloof ik nog het coolste. bij ons in het noorden, als ik net op internet... Dat, uh, hier bij ons was het 26,5 graden. En oh, okay. hij heeft, het was dan 34,5 graden. Ja, ja precies. 8 graden. Ja, het woon in een grote een beetje, stad. een beetje zeewind erbij. Ja, dat precies. Dat is, uh, ja. is aantrekkelijker. Ja. Nee, de grote stad is dan uh, inderdaad wat minder. Daar, daar wordt het erg warm. <laughs> hey, ja. En uh, wat wilt u nog zeggen tegen iedereen die deze zomer weer sportief wil gaan doen? Of wie misschien wil gaan komen badlopen bij jullie? Nee, ik vind eigenlijk gewoon dat elke Nederlander uh, bad heeft moeten lopen, zeg maar. Dat, dat is zo'n oer iets... En uh, nou, er zijn toch heel veel mensen die, die hebben geen idee van dat, dat het wat lopen gebonden is aan het getij bijvoorbeeld. Mm -hmm. He, dan staat op ons overzicht op internet zo van nou dan moet je dan s morgens om zes uur is de tocht. Of s'avonds om vier uur is de tocht zoals vanmiddag lopen we een kwart over drie. Nee, hè? En dan zeggen mensen ja maar ik wil liever om tien uur. <lacht> ja dat zou ik ook misschien wel willen maar ons te hoog water, dus dan kan je natuurlijk niet lopen. Dus uh, ik denk dat heel veel mensen nog uh, eens even het waddengebied moeten ont ontdekken. En uh, nou ja, op deze sportieve manier, je kan ontzettend om lachen natuurlijk ook, ja. dan kan je kan hier blubber zitten. Dus ook uh, bij uitstek een uh, beetje teambuildingachtig. Ja, nou, ik Volgende. heb het één keer gedaan, dus ik, ik, ik ja. zeg bij deze inderdaad, het is echt een aanrader. Ja. Ja. ja, maar jij ja, hebt het een keer gedaan, oh, ja. nou, dan heb jij ook gehaald zeg maar. <laughs> nee, <laughs> maar, maar voor, voor alle ja. luisteraars is dat natuurlijk uh, ja, een aanrader, ja zeker. Ja. Ja. Het grappige is dat mensen mij allerlei vragen van ja, hoe is dat dan precies, ja, hoe ja. gaat het dan? Ik, ja, het is heel moeilijk om het uit te leggen, maar je moet het gewoon een keer gedaan hebben en dan kan je gewoon meepraten. Ja. Nou, ja. inderdaad. Bij deze oproep naar iedereen, bereid je goed voor... en ga dan een keertje lekker naar Pieterburen uh, om het wat over te steken. Een ja. uh, hele ja. uh, uh, bijzondere ervaring. En als je goed voorbereidt, is het geen overmo uh, overmoedige uh, beslissing, zeg maar. Nee. Als je nee. maar goed voorbereidt. Ja. Nou, hartelijk dank uh, ook voor tijd, Anita. En uh, uh, heel veel succes morgen weer op het wat. Ja, nou, ik hoop je dan eens een keer te zien al meer. Ja, nou, ik, ja. Uh, ik, wie weet inderdaad. Ik vond het erg leuk. Dus wie weet kom ik okay. nog eens terug. Ja. Nou, hartstikke fijn. Dank je wel. Bedankt Dankjewel. in ieder geval. En een fijne Dankjewel. avond nog. En als het goed is heb ik ook uh, Klaas aan de lijn, uh, die op de Canarische Eilanden was. Goeienacht, Klaas. Ja, goeienacht, Saskia. Hallo. Jij was op de Canarische Eilanden? Ja, 30 jaar geleden toen, uh, gingen wij Jan Kaas op safari met mijn vrouw, met, ja, met toen mijn vriendin, nu mijn vrouw. Of vakantie naar de Canarische Eilanden. Nou, waarom ga je naar de Canarische eilanden Omdat je dan lekker bruin wilt worden. Ja. Ja, dat, uh, dat is gewoon een issue. En, uh, nou, mijn vrouw heeft een donkere huid, dus die had er niet zo'n last van. Maar ik ben blond en uh, ik heb zeer blauwe ogen. Dus, nou ja, dat snap je wel. Ik ben heel gevoelig voor de zonnebrand. Ja. Ik ben eigenlijk niet zo in de gaten. Dus ik lag er twee dagen op. Ben, op ben, hoor je me nog? Nee, ja, je valt inderdaad een heel klein beetje weg. Oké, okay, oké. Okay. En uh, wij lagen dus op het strand en, nou ja, je snapt het wel, overmaat uh, schade, op een gegeven moment verbrand. Ja. Yeah. En uh, mijn vrouw die is, uh, was toen doktersassistente, dus ja, ze zei, dat kan niet hoor. Paar zei, dat gaat niet meer, je moet, je moet wat, wat, wat erop smeren. Dus wij naar de farmacia, nou, dat liep zo'n vrouwtje. Ja. Yeah. En uh, nou, wij doen het beste Duits en Engels, maar ja, dat lukte niet op een gegeven moment. Hou maar op, ik zeg, uh, ik trek mijn uh, blouse over mijn rug en kan het zien. Nou, ik zag die rug... <laughs> Oh, dat ze daar maar uitstoot in het Spaans, dat weet ik helemaal niet, maar het was wel verschrikkelijk. En toen ging ze naar achteren, naar nou, zo'n kamertje, en op een gegeven moment kwam ze terug en, uh, met een tube. En uh, nou ja, ik zeg tegen mevrouw hier, kijk maar even wat het is. En nou, die pakt die tube. En nou ja, een praktische weet natuurlijk werkzame stof van bepaalde medicijnen. Ja. Yeah. En die begint met daar onderdanig te lachen, ja, tot, tot het gieren aan toe. En ik zeg, betaal toch eens even, wat heb je dan? En weer lachen. En. Uh, toen zegt ze, weet je wel wat ze jou gegeven heeft? Ik zei, nee, dat zou ik toch niet weten. Ze zegt, er is een middel voor aanbij. Nou, toen stof. <lacht> <lacht> ik zou ook iets in bed komen. En dan mensen ze kekels aan. En het dacht op haar uitlaat natuurlijk. Ja, en dat werd op een gegeven moment zo kwaad. Ja, dat, dat heb je dan nou met een taalbarrière. Ja, ja. En, nou, maar toen, nou, ze, wou, ze wou eigenlijk de tube wel verkopen. Maar ja, we zeggen, daar kunnen we niks mee. Nou ja, plaats van zijn de winkel maar uitgelopen. En onbedadelijk lagen naar buiten. Man. nou ja, dat is dat dat vergeet je natuurlijk nooit weer. Nee, nee ja, misschien was dat wel het wondermiddel tegen een verbrande huid. Mijn vrouw zegt: dat gaan we niet doen, maar dat komt niet goed. Nee. Ik vertrouw er volledig op. Maar ik vergeet dat gezegd van die vrouw. Het was een oud vrouw. Ik denk ook niet. Ik wil er niet een schot nageven. Maar ik denk niet dat ze alle verstandig van had. Nee, nee. Zoiets, ja. Nou ja, toen hebben we naar een. Supermarkt gegaan, toen eerst de zinkzalf gekocht. Nou, Je zakt het ook wel af. Maar vanaf ja. die tijd ben ik wel rustig met uh, in de zon zitten. No? Ja, je, je, was, keer... je was een beetje overmoedig om bruin te gaan worden. Ja, maar als je echt één keer goed verbrand bent, no, dan, waag, dan waag je de tweede keer niet aan. Hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, inderdaad. Dus dan uh, kijk je wel uit, inderdaad. Ja, en uh, dus kwam was... je nog wel mooi bruin terug? Of, uh... nee, nou ja, dat ging nog wel. Maar ik, uh, maar ik, ik ben niet uh, nou, ja, als, als een even gaan draaien en de keren om maar bruin te worden. Ik ben uh, gewoon gaan wandelen. <laughs> Maar ik, ik echt, ik vergeet dat nooit weer. Ik denk, nee. we, we hebben het er nog wel eens over. We hebben ook kinderen, Dan vertellen we dat aan. Ja, echt waar, maar. Ja, echt waar, hoor. <laughs> nou, ik vind het een was, mooi verhaal. <laughs> ja, dat was de overmoed van Klaas. Ja, ja, ja, precies. Nou, Klaas, hartelijk dank voor bellen, ja. Ja, en uh, ja, een hele ja. fijne nacht nog. Ja, en kijk uit met de zon, ja. hè, want het wordt morgen weer heel warm. Ja, ik zal mijn temperen. Goed insmeren. Ja, ja kom goed. Heel, heel goed. Heel goed. Ja, doei doei. Ja, wij gaan uh, door naar muziek Diana Ross, my old piano. En uh, ja, u kunt natuurlijk blijven bellen. 0800 1121 Met al uw overmoed vakantieverhalen. Ik uh, ben erg benieuwd. 0800 1121 En mailen mag ook. Mail, uh, nee, Nachtapstaart.io.nl Diana Ross en My Old Piano. Ja, we hebben het nog steeds het hele uur over uh, ja, overmoedige vakantieverhalen. Ik uh, hoor echt uh, ja, hele uiteenlopende verhalen van verbranden tot uh, tijd doorbrengen in de woestijn en uh, ja wat lopen onvoorbereid in een uh, soort visserspak. Ja, het kan natuurlijk allemaal uh, overmoed op vakantie. En aan de telefoon heb ik Peter. Goeie nacht. Ja, nacht Meid. Ja. Ik, ik wil even een, een steentje bijdragen. Nou, vertel, u heeft ook iets over moeders nou, gedaan. Ik, ik vind uh, persoonlijk, kijk, mensen die uh, gaan, gaan uh, door de woestijn gaan lopen, of mensen die uh, kiezen voor een uh, jungle- of een Amazon-optrip. Yeah. Dat, zijn, dat zijn specialisten, die weten precies waar ze mee bezig zijn, die hebben hun. Variantpillen bij zich, dus, dus uh, pillen tegen, tegen malaria. Ja. Yeah. op, dat zijn specialisten, dat is wat anders. Maar als je dus de grote groep uh, Nederlanders die op vakantie gaan. voor die mensen is het. Grote, uh, de grote creep. dat zeilen en dat raften dat en zo, dat, dat lukt allemaal nog wel. Het yeah. eten. Het eten. Want als jij alleen gewend bent om. en wij in de uh, houden van Hollandse kost. Mm -hmm. En gelukkig is dat een beetje genuanceerder geworden. Maar er zijn heel veel mensen die alleen bloemkool eten met verse worst. En die gaan dan in Turkije op vakantie. En dan krijgen ze een kufte te eten. En dan, of een kreeft. Yeah. En dat is voor die mensen een veel grotere. Uh, uh, uh, dat, dat zet ze voor een veel groter dilemma als met een bootje. Of het, het bezighouden van de therapie, de sporttherapie. Yeah. Dat is overal wel goed. En want. De vorige week zijn er, ik weet niet hoeveel, caravans bekeurd... omdat ze gewoon uh, anderhalve keer het gewicht hadden. En het, ja. waar komt dat door? Omdat dat volgt met frikandellen en een uh, mut aardappelen. Je wil niet weten wat wij meenemen als wij ons, uh, ons, ons, ons camping opzoeken... waar we dan al jarenlang komen en we guang kennen en iedereen. Ja. We kunnen het op de kaart niet aanwijzen waar het ligt. Spanje, uh, veel mensen niet. De Topografische kennis is beperkt, dat maakt ook niet uit... Maar ik denk de grootste creep is voor heel veel mensen het eten. Dus yeah. het overgaan van dagelijkse kost naar, naar, van spinazie à la crème... met een, uh, een sullenlapje naar een kreeft of, ja. uh, of naar een of ander... En... een beestje wat uh, een half uur daarvoor nog bewogen dat wordt op de grill geflikkerd. Ja. En dat moet je dan maar opeten, Dan moet je, je dan maar conformeren. Dat is hey, wat en... ik bedoel. Ja, en Peter, wat is dan het raarste wat jij hebt gegeten op vakantie? Ja, ik eet alles. Oh, jij eet alles. <laughs> Kijk. Ik, ik, ik eet bijna alles. Ik, eh, dat, dat, je, je, ik zeg al, mensen die... die ik ben geen globatroller, maar ik heb, ik heb Trans-Siberi gedaan. en ik, heb, ik kom veel op Cuba ja. En dan eet je wat de kost, wat, wat de pot schaft. En, en ja, er zijn heel veel mensen die daar ongelukkig voor worden. ja eh, Daar loopt gewoon een kakkelak van 7 centimeter over de muur. En als je daar niet tegen kan, dan gaan mensen reclameren. Als je naar een warm land gaat... Ja, waar moet daar 30 graden is En je gaat achteraf ga je dan zo'n reisbureau aanklagen. Je moet wel weten waar je naartoe gaat. Ja, goed voorbereid inderdaad. Anders dan kom je in ja. de val van uh, overmoed inderdaad. Ja. Nou, dat is, dat is ook wel mooi verwoord. Maar ja, de val... Ja, Een ja, ik, ik vakantie is natuurlijk altijd de val des voorspoeds. Ja. Als je vakantie ja, gaat, dan, dan geniet je ergens van. En, ja. en, en als je naar uh, isla Margarita gaat of, of, je, of je gaat naar Siberië... Ja, in Siberië is het in, in, in, in de zomer, is het, dat is een landklimaat. Ja. Dus dan is het in de, in de zomer fucking heet, is het 35 <güls> graden. En in de winter is het min 35. En als ja. je dan kiest voor zo'n vakantie, ja. dan moet je je wel goed prepareren op, op, op, op hetgeen je te wachten staat. Natuurlijk. Zeker, ja, goed voorbereid is het halve werk, dat is zeker waar. Ja, dat is, zo, dat is in het hele leven zo toch? Niet ja, alleen met zo. vakanties, dat is altijd. Nee, dat klopt. Maar, maar ik, dan, val je, dan, dan, dan kom je minder snel zeg maar, in het overmoed. Als dus je goed voorbereid bent. Goed opgelezen, inderdaad. Wat is daar te eten? Wat is daar te doen? Wat voor weer is het? Et cetera, zeg maar. Ik denk dat, je dat er zijn heel veel mensen overmoedig zijn. En die, die reizen naar Cuba. En in Cuba kom je niet binnen zonder een, een, een, een, een, een, een inreisvisum. Mm -hmm. En ik, ik zit dan wel eens in het vliegtuig en dan zit er daar, er zit er, ik, ik heb dat meegemaakt, zo'n stel, uh, lieve mensjes van, uh, van, van 70 plus. En die hebben dan van hun kindjes een reis naar Cuba gekregen. En die hebben dan geen inreisvisum En ah. die worden gewoon teruggestuurd naar ja. Nederland. Dat, ja. dat, dat, dat, je, je moet niet uh, buiten die oevers treden als je niet weet uh, hoe groot je schoenen zijn. Hè? Nee, precies. Nou, Peter, bedankt voor het bellen inderdaad. Goed voorbereid op vakantie gaan en eten wat de pot schaft. En anders dan... Ah, de... Aanpassen is eigenlijk een stiegwoord. Dat, ja. dat je gewoon weet uh, wat je doet en hoe je het doet. En dat, ja. dat zeilen en uh, flutten en flappen dat is overal hetzelfde manier. Nee, dat okay. is ook zo. Hartelijk dank, Peter. En een fijne dag nacht. gedaan. Jij ook, hè. Doe doei, Doe dag. doei. dag. En we gaan door naar Elisabeth. nacht. Uh, ja, hallo. Jij, jij hebt ook iets gedaan wat niet heel erg goed voorbereid was, volgens mij. Uh, ja, van alles. Je mag kiezen tussen watlopen, bergwandelen, fietsen of zeilen. Nou, ik, ik ga voor bergwandelen. Bergwandelen? Ja. Um, oh ja. Nou, dat uh, was wel leuk. Ik had ook niet zo heel veel ervaring. Mm -hmm. Ik was wel altijd met een goede gids en een groep dan. Ja. Yeah. Een paar keer. En um, nou, één keer was ook wel leuk, want dan moest je in die hutten, ging je overnachten, maar dan had je natuurlijk geen douche. Ja. Yeah. Dus toen dacht ik van, nou, ik ga mijn haar wassen in uh, zo'n waterval ja En dat was erg leuk, want dan doe je die shampoo riem Maar ja, die shampoo moet je er nog wel uit zien te krijgen. Dan is het natuurlijk veel kouder, dan je denkt. Dus dat was, <laughs> uh, dat was erg leuk. Dat was een maar soort kouwe kouw ja. Maar het was allemaal geen ramp. Oh, kijk, ja. En ik heb ook een keer meegemaakt. Er kwamen een hele groep met uh, huilende schoolkinderen tegen. Die waren helemaal avonturen. Want het was iets... Kijk, het was wel boven de 2500 meter, volgens mij. Zo. En die waren helemaal door de hitte bevangen. En dat waren zelfs Fransen ja um, of in afval of Zwitser uh, oh ja yeah, wat was het nou ik weet niet even meer maar in ieder geval um, dus die, die hadden als het goed was hadden ze natuurlijk wel een beetje ervaring maar ja, uh, ja blijkbaar hadden ze zich toch ook een beetje vergist oh. Maar toen is het ook wel goed afgelopen hoor hey, en, en ik, ik hoor hier van uh, van een insider dat jij een keer heel hoog bent geklommen maar je broek bent vergeten ja, dat was ook erg handig. Meestal hield ik me wel aan de voorschriften... en dan nam ik ne netjes die kleding van het lijstje mee. Maar ja. ja, als je dan een hele week uh, prachtig weer hebt gehad... en je komt toch iedere avond weer in je hut terug... en je kan daar je kleding natuurlijk achterlaten dan... dan kom je toch in de verleiding op, af, om af en toe dan te denken... van nou, ik laat vandaag die broek thuis. Ja. Dus uh, ik had die broek thuis gelaten en het was wel heel hoog. Het was in de... Even kijken. O oh jee, nou ben ik al die naam vergeten. Het was in de buurt van Briensson. Ja. Uh, dus in de buurt al van Italië dan uh, oei oh ik ben nou dom uh, nee goed kom maar maakt niet, uit, maakt niet Echt? uit een hoge berg <laughs> <laughs> uh, dat, dat was boven de 3000 meter inderdaad en uh, nou... Dus dan uh, begon het toch op een gegeven moment zelfs een beetje te hagelen en te sneeuwen. Dan had ik gelukkig ook nog een handdoek bij me en ik had ook nog wel een trui bij me en zo. Maar ja, mijn lange broek had ik die dag niet bij me. Oei. Dus uh, het is allemaal heel goed afgelopen. Het was ook niet echt eng, maar het was toch wel eventjes een paar koude uurtjes inderdaad. Ja, precies. Ja. En dan denk je toch van ja... Toch... toch verstandiger zijn. Iedere Precies. dag meenemen. Ja, ja, ja. ja. Toch oh, ja, beter ik checken. Ik had mijn poncho wel bij me, inderdaad. Dus die heb ik toen... Uh... Maar ja, dat, die, is niet zo... die is wel een beetje lang. Maar... En um, even kijken. Eén keer wel... oh ja, één keer was ook heel grappig. Toen ging ik zeilen. Ja. En um, gewoon heel simpel het kanaal oversteken met, een paar stu met wat studenten. Yeah. En ik was gelukkig ook niet de kapitein. Dat uh, was ook niet verantwoord geweest. <laughs> maar, uh, en we hadden geloof ik zelfs twee kapiteins wel geloof ik. Uh, en uh, nou, we waren daar op... Uh, ik was gelukkig niet erg zeeziek geworden. En waren, en, want het was wel een van mijn eerste keren, ook zo'n lange tocht. En we uh, waren daar midden op het kanaal. Yeah. En het, werd, het was al bij de schemering... En uh, toch wel wat wind. Op een gegeven moment valt er een lens in het water. Oh, nee. <laughs> en ik ben echt uh, zo wat stekelblind zonder die lenzen. Dus uh, op zich viel het nog mee, want ik had er gelukkig dat andere oog nog waar de lens nog in zat. Oh. Maar ik had geen lens bij me. Nee, ja, dat kan gewoon gebeuren inderdaad. Ja, dat, dat heeft dan niets met de voorbereiding ja, is, te maken. Nee, nou, ik heb altijd wel reservebril en ook altijd een, altijd een reservebril. Maar toen en de brillen zijn ook altijd voor mij al erg duur. Ja. Ik geloof dat ik ook geen reservebril bij me had. Nee. Dus dat was oh. wel een beetje dom. Dus ik zei tegen die andere, en we waren ook niet, niet met echt heel veel... nee dus ik moest tegen die andere bekennen. Ik zeg, ja, ik wil best wel meehelpen. Maar ik kan het mezelf niet vertrouwen. Want ik nee, kan niet met je één je oog. Ja. Dan, dan zie je geen diepte gewoon. Nee, dan ligt de boot aan de andere kant van de, van de stijger ja, straks. Het zag er ja. heel spannend uit, moet ik zeggen, want ik was dus nog nooit op dat kanaal geweest. Nou, het is druk, het kanaal, joh. Ja, he? dat kanaal. Ja, hè? En dan en s'avonds, met al die lichtjes van die schepen, en ik zag dat heel slecht, dan zie je dus eigenlijk dubbel als je heel slecht ziet. Ja, ja. Dus ik zag al die lichtjes ook nog eens een keer dubbel. En dat weerkaatst dan nog. Nou, dat... En het en grappige was ook nog, we hebben nooit tot. Uh... Om Rijk, want op een gegeven moment uh, viel de motor geloof ik uit. En die uh, kapitein zei, ja, ja, op zich is het wel te doen hoor. Ja, ja, op zich is het wel te doen. Maar uh, ja, ja, ja, ik ken die haven daar niet zo goed. Oh, nee. <laughs> en het is een grote haven. Het was, uh, wat, was het dover geloof ik of zo. Oh ja, en, nee. Dat ja, ik is ken wel... die haven niet zo goed. Nou, laten we dan toch maar gaan. Nee, dat, dat klinkt <laughs> ook wel iets te spannend inderdaad. We zijn uh... weer dus, teruggegaan. Nou, uh, Elisabeth, ik heb een tip voor je. Ja? Altijd goed lezen wat je mee moet nemen en goed voorbereid op reis gaan. Ja, zeker. Ja, ja zeker. Ja, en iedere dag het dan meenemen inderdaad. Ja, ja precies, ja, het dan dag. niet achter je tentje laten. Als je bril drager bent, lenzen of, of bril meenemen. Ja, heel verstandig. Nou kijk oh, ik. heb nog iets, want um, uh, jullie hadden het ook over bezinnen tijdens de vakantie hè. Ja, ja, onze eerste beller die deed dat. Ja, ja, ja. En ik kan het toch eventjes niet laten. Uh, want weten jullie dat er op een gegeven moment 100 hongerstakers waren in Nederland? Mm -hmm. Hebben jullie dat in de gaten gehad? Vluchtelingen, uh. honger, yeah. 100 hongerstakers. Yeah. En er zijn nog steeds drie hongerstakers die nu meer dan negen weken in hongerstaking zijn. Zo. Je kan meer informatie vinden op Facebook, vluchtelingen in hongerstaking. Oké. Okay. Vluchtelingen in hongerstaking. Nou, dank Elisabeth. Dan gaan en, we zeker even de, kijken. Deportatieverzet.nl. Oké, deportatieverzet. Okay, deportatieverzet. Maar het is echt heel triest, want ik vind het echt daarom, ik kan het niet laten. Er is toch veel te weinig aandacht. Ik zou verwachten ja. dat je iedere dag daar aandacht voor zou krijgen, want die mensen gaan nu bijna dood. Ja. Nou, bij deze heb jij weer een stukje bewustzijn uh, bij ons gecreëerd. Dus we gaan zeker even kijken. Deportatieverzet.nl en Facebook vluchtelingen in hongerstaking. Precies. En nou, ook in Rotterdam, die gaat nog steeds twee keer per week... gaan ze bij detentie... en ze, en ze zetten ook gewoon, Nederland zet gewoon... Uh, vluchtelingen die verzwakt zijn door hongerstaking... Mm -hmm. zelfs acht weken en, en vier of zes weken... Uh, ze hebben het nu gepresteerd om een meneer voor de vierde keer... verzwakt door de hongerstaking mm. op een vliegtuig te willen zetten. Ja. En de Nederlandse regering heeft toen niet... heeft dat gewoon doorgevoerd. Die man ja. is nog tot Parijs gekomen. En dat is toen door de, Parij door de Fransen tegengehouden. Ja, ja er gebeuren inderdaad echt? heftige dingen. inderdaad. Maar ja, Elisabeth... Ja, sorry, ik kon ja. niet ja. laten. Het nee. is niet nee, nou. wat ik doe. Of nou ja, het is niet helemaal netjes wat ik doe, maar... Uh... <laughs> je hebt, het, je hebt het in ieder geval weer even... Nee, uh, degene die betrokken zijn die balen ervan dat er ja. niet meer aandacht voor is. Nee, nee heel begrijpelijk. Nou, maar deze heb jij het weer even onder de aandacht gebracht. Dus dank, dank wel, daarvoor. Hoor. En een hele fijne nacht nog. Ja, jij ook. Dank je wel voor de mogelijkheid. Ja hoor, graag gedaan. Ja. En uh, ja. Ja, we gaan door naar muziek. Shawn McDonald met Eyes Forward. En ja, u kunt nog steeds bellen. 0800 1121 met uw vakantieovermoedverhalen. I say I'm don't care, it's got to get away from here fast The enemy's breathing down my neck I'm Trying to grab a hood and make me wreck High on my tail, trying to make me feel I'm Trying to take the wind up out of my sail Trying to roll me off this road of the price. Well, bleeding in? Give me some provision. Fogging up my intellect. Well, love and hate, they intersect. Ja, dan ik dan al met Ice Forward. Ja, en aan de telefoon heb ik Joop. Goeie nacht, uh, Joop, ja. Ja, jij hebt ik wel heb een, een, een heftig vakantieverhaal. Ja. Vertel. Ik had een camper. We gingen met de camper naar Frankrijk. Ja. We komen daar een dorpje aan. Aan een stukje onbevaarbare moezel. Er kwam niet zoveel water in. Dan bezetten we die uh, camper aan de... Een rivierkant gezet. Mm -hmm. Dat vond ik altijd leuk. Er stond nog een Hollander naast me, een zekere Ruud. Waar met die mensen waren we snel bevriend. Mm -hmm. En uh, mijn dochter speelde graag in de moezel. En er waren twee jongetjes die kwamen regelmatig uit het dorp. Het dorpje heette Tonnois. Yeah. Die kwamen daar regelmatig dus uh, ja, een beetje zwemmen, een beetje rommelen aan de waterkant. Yeah. Op een gegeven moment zat uh, mijn dochter die zat bij ons. Voor de camper en uh, zegt ze: van kom een uh, man en vrouw aanlopen en die vrouw die huilt. Dus die komen bij ons, maar de buurman, Ruud, die kon heel goed Frans. Ja. Ik maar een klein beetje. En uh, die vrouw die kwam uh, en die uh, man ook en die vrouw die stond daar te horen. En wat bleek nu? Dat de jongetje was niet waar, die twee jongetjes waren weggegaan, zogenaamd. Dachten ja. wij naar huis, maar de ene jongetje was niet thuisgekomen. Oh. En uh, ja, of dat wij er iets van wisten. Wel, ja, ik zeg ook, ja. Ruudje zei: Ja, die kinderen hebben hier wel gespeeld aan de waterkant. Maar ja. we hebben ze wel, uh, ja, we hebben ze eigenlijk later niet meer gezien. We hebben ook niet gezien dat ze weggingen. Ja, dan zegt ze van: dat, uh, Ja, hij komt niet thuis. Nee. We hadden dat ene jongetje, had. de politie had die jongetje onder druk gezet, die ene. En die had toen gezegd dat zijn een vriendje verdronken was. Nee. Bij ons voor de, voor, de, voor, uh, voor de camper aan de rivier. Zo. Zegt Ruud, is, weet je wat we doen? Zegt tegen die ouders, tegen die man en die vrouw... van blijf hier maar even zitten. Ik zeg, wij gaan die jongetje zoeken, want het was dus avond. Ruud en ik gingen zoeken in de rivier. Ja. Tot avonds 11 uur. In die tijd was de politie gekomen. En ze zegt, ja, stop maar mee, het wordt te donker. We hebben de, de lichten op dat stukje rivier gezet. Maar dan kon je dus goed erheen wandelen door die rivier. Het ja. stond niet zo water. Dus de politie zegt, stop maar mee, want uh, ja... Dat gaat zo niet. We nee. konden hem niet vinden. Dus Morgens kwamen de duigers uit naar mm. Die hebben het jongetje gevonden. Oh. Was daar verdronken? Die was daar onderheen, een boom, over het water. Met yeah. de takken in het water en dan was hij aan blijven hangen. Er was een, een of andere kauw, was de jongetje. Dus, um, dus een beetje ingeschoten. Je kon yeah. er niet meer uitkomen. Hij dus daar verdronken en dan die takken blijven hangen onder water. Maar oh, wat ja, dus die, die takken die hingen zo ver over het water. Daar konden wij bijna niet bij komen. Dus daar hadden wij niets gezocht. Nee. Was dan hij dus een wel, dan heeft dat verhaal we... Joop. Ja, en toen was het op een gegeven moment ook nog zo, dus uh, dat uh, jongetje moest dus, ja, kreeg dus bericht uit het dorp. Begrafenis. Ja. Dus dan gaan we naar die begrafenis. Ja, dat lijkt me wel. Dus wij gingen naar die begrafenis toe. Hm. En dat, die plaats, die heette saint Nicolas du Port. Ja. Mensen waren katholiek. En er was een hele oude basiliek. We gingen dus ook die basiliek in. En we keken er samen rond in die kerk. Het was één grote pijnhoop in die kerk. Ja. Yeah. Allemaal die kerk die was helemaal totaal, ver, die, totaal uh, vervallen. Mm. Maar ja, goed, oké. Okay. Dus ik zeg nou, dan, hier mogen ze ook nog eens een keer wat te doen. Ja. Yeah. Zegt hij ja, zeg het ziet er uiteindelijk ook niet uit. En hij zegt, jongens, hij zijn nog een paar jaar, dan stort heel die kerk in, heel die basiliek in elkaar. Ja. Yeah. Maar ja, goed, oké. Okay. Dus na de begrafenis zijn wij weer weg. En op een gegeven moment uh, komen die. Uh, al die ouders hadden geïnformeerd wanneer wij we weer terug naar Nederland gingen, hadden we ineens afscheid van moeten nemen. Dat was ook weer een heel droevig moment. En uh, dan hadden we daar ook nog in plaatselijk dagblad gestaan, met okay. te onderzoeken, ja. naar uren naar verdronken jongetje. Ja, dat ja, dus heeft dan wel even... een stempel op je vakantie gedrukt, neem ik aan. Dat gaat ja, je niet in de koude water, kleren zitten. Waren. Ja, dat waren ja, we de, laatste, de, laatste, de laatste drie dagen van onze drie weken vakantie dat we dat meemaakten. Ja. En toen, ja, toen hebben we op een gegeven moment dus afscheid genomen. Mm. En uh, ik zeg tegen die, uh, tegen die man: ik zeg, ja, ik zeg dat wij dus op de voorpagina stonden van een streekblad. Daar was een streekblad. Ja. Yeah. Ik zeg dat was toch niet nodig geweest? Toen zegt hij op een gegeven moment: dat was ook nog een hele mooie uitdrukking. Toen zegt hij: Ja, zegt hij. Hij zegt: Heb ik wel gedaan. Hij zegt: Jullie hebben zoveel voor ons gedaan die avond. Eigenlijk. Ja. En jullie. Jullie Hollands horen een beetje bij ons. Ja, ja dat is dan ik, wel weer heel mooi eigenlijk om, om te horen. Maar... Hij zegt, ja. hij zegt, zie maar, nee, toen zegt hij, hij maar aan de vlak, zegt hij van jullie. Ja, oh ja. Ja, dat. Zegt, jullie hebben dezelfde kleuren, alleen hebben jullie de baan verkeerd aan. Ah, ja, ja of kwam, zij, hè, of zij. Ja, wij kwamen ja. dus, wij kwamen thuis. Ja. En ik was geabonneerd op de telegraaf. Die was inmiddels weer aangekomen. Dus ik pak die telegraaf uit de gang en ik lees. En ik, uh, ik, zeg, ik, ik had dat die eerste bladzijde gelezen, yeah. de krant uitgelezen, leg je tafel, de krant de tafel, ik zeg tegen mijn dochter, ik zeg lees even, uh, lees ook eens even de krant, ze staat hier uh, heel iets interessants in. Stond u erin? Zeg, zeg ze, pap, zeg ze wat dan, zeg, lees maar. Mm. Ik had de krant uitgelezen, ze zegt tegen mij, dan kan dat niet vinden. Nee. Zeg maar, ik zeg tegen ze mevrouw, wil jij de krant een keer lezen? Dus ja, ik zal de krant een keer even. Ik moet de krant ook al eens even doornemen. We, we moeten zo we naar het nieuws, dus, dus u moet het heel kort houden, want het nieuws komt ja. over 30 seconden. Ja, zeg ze tegen mij op het gegeven, maar mij, dat kan ik kan niks vinden. Nee. Wat staat erin? Ik zei nou op de, op de voorpagina, rechts, staat een heel klein berichtje. Ja. Dan was er namelijk een barones uit, uit die plaats Saint-Nicolas-de-Poor, die was overleden, en die had een gedeelte van haar vermogen achtergelaten om die basiliek op te knappen. Kijk, nou, dat is dan ja, toch wel weer uh, het droevige met het mooie gecombineerd, zeg maar. Nee, maar ik vond het wel typisch, oh, dat ik oh. dat gelezen had. Ja, we gaan naar het nieuws. Sorry.